Twee uur. Gert Puk met het NOS-journaal. Veel landen in de Wereldgezondheidsorganisatie steunen een voorstel... om een wereldwijd onderzoek in te stellen... naar de herkomst en de verspreiding van het coronavirus. China zegt dat het wil meewerken aan een objectief en onpartijdig onderzoek... maar pas als het virus onder controle is gebracht. Er zijn sterke aanwijzingen dat het virus voor het eerst is opgedoken... op een markt in de Chinese stad Wuhan. De Amerikaanse president Trump zegt dat China de uitbraak niet goed heeft aangepakt. Iedereen in Spanje wordt verplicht om in het openbaar een mondkapje te dragen. Tot nu toe was het alleen nog maar verplicht in het openbaar vervoer. Wanneer de regel ingaat is nog niet duidelijk, later worden meer details bekendgemaakt. In Spanje gold al een advies om mondkapjes te dragen op plaatsen waar het onmogelijk is om onderling twee meter afstand te bewaren. In Frankrijk is het aantal mensen in de gevangenis met 18% gedaald. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn duizenden gevangenen vervroegd vrijgelaten. Veel Franse gevangenissen zitten overvol. Onder de, de gevangenen zijn ook zo'n 30 gedetineerden die vastzaten omdat ze waren geradicaliseerd. Ze zouden in de komende twee maanden vrijkomen. De aanklacht tegen leden van de groep rond Ridouan Tachi wordt uitgebreid met de moord op Abderrahim Belhadj. Die werd in 2016 vermoord in Amsterdam en daarover heeft de kroongetuige in het proces tegen de 17 verdachten verklaringen afgelegd. Voor de moord is al iemand veroordeeld die het slachtoffer in de val lokte... Ook twee andere moorden, waarmee de groep te maken zou hebben, worden onderzocht. Een vergismoord in Amersfoort in 2014 en de liquidatie van vermoedelijk het echte doelwit een jaar later. Het weer. Vanmiddag zon, ook wat stapelwolken. Het blijft droog bij 16 tot 23 graden en er waait een zwakke tot matige westenwind. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen begint zonnig, maar later vooral in het binnenland een paar stapelwolken. Het wordt opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Zij van de hart van de ANWB. Op de A10-ring Oost richting Amersfoort bij knoopend watergraaf... smeren ze de weg dicht door schade aan spoorviaduct. Omrijden kan via de Koentunnel, A10 West en Zuid. En tot zover zo de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 En is zojuist tussen 1 en 2, uh, Mario Zandvoort, zijn wij er weer in de studio aan de tolweg. Tina albert en ikzelf En dat betekent uh, Zandvoort op zaterdag met als eerste Christopher Cross en Ride Like the Wind. Ja, een windje staat er wel, een windje westenwind op dit moment, windkracht 4 ongeveer. En ik reed net even langs de boulevard en ik zag heel veel van die vliegers op zee. Ja, die kitesurfers. kitesurfers ja, ideaal weer. Zeker, die, die hadden het re reus zien. Ja, nee, dat klopt. Dat bedoelde, voor de geoefende, geoefende kitesurfer is, is, is het een beetje wind. Hè? Ik bedoel, die willen hoe meer, hoe beter natuurlijk. Maar goed, die kunnen lekker zich uitleven op het strand. Wij leven ons uit in de studio. Goedemiddag om luisteraars en kijkers, niet te vergeten. U ziet me niet, maar ik ben er wel. Hé, hey, ja, achter die box zit <laughs> Ja. ja. En ik ben naar de kapper geweest, dus dat het haar... Dat jij onder, ook dat al? Zie, dat zie, jij ook. Dus dat zie je, dat, nou zie je helemaal niet meer. Maar goed, we gaan weer drie uur lang live vanaf de Tolweg 10a. Zandvoort op zaterdag. Ja, was een weekje weer wel, hè, in de politiek. Ja, nou, vanmorgen natuurlijk uitgebreid aan de orde geweest bij onze collega's van Goedemorgen Zandvoort. Ja, of Goedemiddag Zandvoort, kan je ook bijna noemen. Het programma begint om elf uur en duurt tot één uur. Dan even de studio schoonmaken en dan kunnen wij erin. Uh, dus uh, ja, nee, perfect. Uh, dus dat was uitvoerig. Uh, ja, wij ontkomen er ook niet aan, maar op een geheel andere manier. Goedemorgen Zandvoort is echt het uh, platform voor uh, politieke uh, statements en uh, commentaren. Maar uh, de luisteraars van Zandvoort op zaterdag en uh, Zandvoort op zondag tegenwoordig ook. Die willen wij ook toch even een, een beetje een chronologische tijdslijn aangeven. Wat er dan allemaal zo afgelopen week is gebeurd. Verder hebben we natuurlijk het weerbericht. Blijft het zo, wordt het mooier, wordt het minder. U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Het dier van de week. We hadden dus vorige week al een paar keer die Tosca in de uitzending gehad. En die heeft weer een baasje. Hé, hey, dat is goed nieuws. Dus dat is, ja, het is natuurlijk niet de makkelijkste hond. Want ze is toch een beetje eigenwijs en eigenzinnig. Maar er was een vrouw die was toch zo dapper om de handschoen op te pakken. En haar in huis te nemen. Dus die is, die is, die is huis uit. Nou, er staan vijf honden op het ogenblik... waarvan vier al gereserveerd dan wel weer onder dak. Maar één nog niet en die luistert naar de naam TADA. Dus uh, Dier van de Week staat vanavond vandaag om half vijf in het teken van TADA. Gedicht van de dag. Oh, Rob. Oh, Rob. Ja, traan de trekker ja, nee, of niet? En, en, ja, nee. Ik heb hem ooit al eens een keer gedaan... maar ik draaide hem vanmorgen toen ik het programma samenstelde... Uh, van draai ik hem nog even. Ik denk, nou, die, die moeten we gewoon weer in. Dus liefhebbers van het gedicht van de dag om kwart voor vijf... Steeds als jij mij aankijkt. Nou, de titel behelst ook de inhoud. Steeds als jij mij aankijkt. Gedicht van de dag, kwart voor vijf. Ik heb er nu al zin in. Nou, uiteraard Zandvoorts nieuws in het kort. Dat wordt een beetje lastig uh, gezien, uh, alle gebeurtenissen van de afgelopen week. Uh, kwart over vier hebben we natuurlijk Pit Report. Uh, en uh, verder hebben we natuurlijk nog meer Zandvoorts nieuws in het kort. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. En vanavond zou het gaan gebeuren, de finale van het Zonfestival in Rotterdam. Helaas, door uh, inderdaad uh, corona is uh, dat komen uh, te vervallen. Maar er is wel een speciale uitzending uh, vanavond vanaf uh, 9 uur. En die wordt in maar liefst uh, 41 landen uitgezonden. Hebben we hebben het over Europe Shine a Light. En uh, ja, wij doen ook een beetje mee aan het Zonfestival vanmiddag... want wij hebben heel veel Zonfestivalmuziek. En met name tussen 2 en 4. Dus hou je er niet van, zet je radio maar uit, want je komt nee, nee, nee, nee, nee. niet aan. winnaar uit 1985, namens Noorwegen, de Bobby Sucks en Let It Swing. Lekker beginzaal van Zandvoort op zaterdag en nog veel meer songfestival, want hier is Lorraine. higher We're reaching for divinity Nu gaan we heel veel decennia door met het uh, Songfestival. Dat was uh, Lorraine en Euphoria. Ja, het is tijd voor het uh, Zandvoortse nieuws. In het kort zullen we hem even weglaten, Albert-Jan. Nee, nee de, de, de, deze doen we wel even in het kort, maar we okay. komen we nog uitgebreid op terug. En het is meer een weekoverzicht. Zoals uh, velen van u al wellicht weten, zijn, uh, is er gerommel in de Zandvoortse politiek. Na Joop Berendsen zijn ook de Zandvoortse wethouders Ellen Verheij van de VVD en Gert-Jan Bluis, CDA, opgestapt. Dat hebben ze in een brief aan de Raad afgelopen week bekendgemaakt. Berendsen stapte woensdagavond al op. De Zandvoortse politiek is wederom in een crisis beland... na een felle discussie ditmaal over een nieuwe toegangsweg naar het circuit. Later daarover meer. En afgelopen week. De basisscholen zijn afgelopen week ook weer van start gegaan. Ook de contactberoepen als kappers, schoonheidsspecialisten en pedicures... konden hun gereedschap weer tevoorschijn toveren. Na een gedwongen sluiting van uh, zeven weken waarin on le online lessen gevolgd werden... ...konden de basisschoolleerlingen afgelopen maandag weer op de normale tijd naar hun eigen scholen. Bij de OBS De Duinroos was het vlak voor half negen weer een drukte van belang. Het is dus net alsof ze, de kinderen, uh, na de zomervakantie weer naar school gingen. Al dus een van de moeders die haar kind weer naar school bracht... De Hart is een van de, de zoog, zorgaanbieders... die mag meedoen aan een proef van het openstellen van de zorginstellingen. Welke vestigingen hiervoor in aanmerking komen, wordt nog bekendgemaakt. Tot de Kennemer Hart boren ook de twee Zandvoortse locaties... de wetende woonzorgcentrum AG Bodaan in Benveld en woonzorgcentrum Huis in de Duinen in Zandvoort. Er wordt vanuit de Rijksoverheid uh, alleen nog niet bekendgemaakt... voor welke locaties de bezoekersregeling als pilot zal gaan gelden. Goed nieuws voor vakantiegangers. Centerparks Zandvoort gaat op 5 juni weer open. Centerparks Zandvoort gaat aan zee gaat op 5 juni aanstaande weer open. Het park is na een rigoureuze verbouwing weer helemaal up-to-date... en tevens corona proef. Op dit moment wordt nog de laatste hand gelegd... aan de grote verbouwing van de Dome. De centraal gelegen evenementenhal van Park Zandvoort aan zee. De meeste andere parken van Centerparks in Nederland... gaan al eerder open... En tot slot, donderdag 21 mei is het raadhuis gesloten vanwege Hemelvaartsdag. Ook is de gemeente die dag telefonisch niet bereikbaar. De meldkamer van de handhaving blijft wel bereikbaar. U kunt de meldkamer van de handhaving bellen bij overlast en voor vragen over handhaving en parkeerboetes via telefoonnummer 023 511 4950. 023 511 4950. De meldkamer van handhaving is op de Hemelvaartsdag... bereikbaar van half negen morgens tot elf uur s avonds. Dankjewel, Albert-Jan. Dat was het nieuws in het kort. Uiteraard ook naar te lezen op de ZFM-app. On Saturday the 16th of May, join us for a special show broadcast live from the Netherlands as we celebrate Eurovision 2020 songs and artists with appearances from a host of Eurovision legends. Eurovision. Europe, shine a light. En wij hebben ook veel aandacht voor het uh, Songfestival vanmiddag bij Zandvoort op zaterdag. Een hele goede middag, Zandvoort. Houdt de radio lekker aan, hè? want we houden je op de hoogte van de laatste nieuwtjes. En brengen heel veel Songfestivalmuziek, waaronder deze van Rutschak. de Is er met het Want, uh, uiteraard afkomstig God en vrede te bewaren. Nog steeds een uh, grote hit waar ze heel veel uh, optredens uh, mee heeft. Nou, we zijn net aan het begin van uh, dit programma al... en uh, vanmorgen ook in uh, Goedemiddag uh, Zandvoort. Heel veel aandacht voor uh, ja, de, de, de rellen in de politiek die uh, zijn uh, ontstaan. Want uh, ja, Zandvoort is, uh, althans het college, is demissionair op dit moment... Ja, dat klopt. En uh, we gaan, uh, de, de politieke rel ontstond door oneenigheid... Uh, over een uh, nieuwe toegangsweg naar het circuit van Zandvoort. Het college verleende het circuit een vergunning om de weg... voor andere zaken te gebruiken dan alleen omwille van de veiligheid tijdens de Formule 1. PVV, GroenLinks en D66 gaven aan dat dat niet de afspraak was... en wilden dat het college hierop terugkwam door middel van een amendement. De wethouders dreigden vervolgens met opstappen... Ze zagen het amendement als een motie van wantrouwen. Ook de oudere partij Zandvoort steunde de drie partijen... waardoor een meerderheid in de raad was... en het amendement door het college uitgevoerd moest worden. We gaan even terug naar 12 mei. En toen uh, was er dus nog sprake van een uh, college. En toen uh, spraken onze collega's van uh, uh, NH... met Marco Deen en met Michiel Hermsen van D66. Ik het is wat traag, maar hij komt er al. Ja, hij komt er, hij komt zeker. Ja, hij dus komt... Mark Adijn en uh, Michiel Hermsen. Is het toegangsweg allemaal niet al teweeg kan brengen. Eerst maakten de natuurorganisaties er bezwaar tegen... want het asfalt zou dwars door beschermd natuurgebied gaan. De tekeningen werden aangepast, de weg kreeg daarom een bocht... de raad stemde vervolgens in met de aanleg... Daar hebben we destijds in 2019 500.000 euro voor beschikbaar gesteld. Onder de voorwaarde dat deze weg gebruikt zou worden tijdens de Formule 1. Want daar was hij voor noodzakelijk. Het was een vereiste van de FIA. En voor veiligheid. Dus calamiteiten en dergelijke. En ook nog voor calamiteiten... ...op andere evenementen door het jaar heen. He, als er een circuirun is en iemand breekt zijn been... ...en de route over die weg zou sneller zijn om naar diegene toe te komen... ...dan gebruik je hem uiteraard ook. En wat is nu gebleken de afgelopen maanden? Nou, wat eigenlijk gebleken is dat uh, uh, de veiligheid... ...niet alleen de veiligheid voorop staat... ...maar dat het ook voor commerciële doeleinden werd gebruikt. En dat we eigenlijk een beetje verrast waren... ...over de vergunningverlening vanuit het college... Uh, ...die pas 3 maart uh, 2020 was geplaatst. Het college heeft het circuit dus ook goedkeuring gegeven... om de weg ook te gebruiken voor 50 evenementen per jaar. Dan kunnen per keer ruim 500 auto's daar geparkeerd worden. En daar gaat het nu mis. Want de vier partijen zeggen dat dit nooit zwart op wit ze is voorgelegd... toen ze het besluit over de weg moesten nemen. Nooit, nooit overgesproken. En dat is uh, voor mij een, een groot punt. Hè? Ja, ik vind dat niet de gebruikelijke gang van zaken. Hè? En ik had liever gezien... Uh, dat, uh, dat de wethouder ons daar ook over had geïnformeerd actief. Ik vind, dat moet die voor de veiligheid gebruikt worden en vlak voor, tijdens en vlak na de Formule 1. Daarvoor is die weg. En waarom niet voor die 50 evenementen? Nou, op zich zou dat niet eens zo'n probleem zijn, uh, in mijn beleving, hè, als ik dat even mag vertalen. Maar waarom moet de burger van Zandvoort dan die weg betalen, die op dat moment voor evenementen gebruikt wordt, waar geld aan wordt verdiend? Nou, eigenlijk wordt het, uh, het maatschappelijk belang wordt niet aangetoond. Calamiteiten betekent eigenlijk dat je een weg hebt waar ambulances en dergelijke overheen kan rijden. En eventueel personeel en materiaal om zeg maar, de verkeersstress te ontlasten op de andere plekken, op de rotonde en op de ingang van het circuit. En op het moment dat je een gebruikt voor commerciële duur op doeleinden, dan is het maatschappelijk belang daarvan niet aangetoond. En ook de provincie Noord-Holland wil niet dat de weg buiten de Formule 1 gebruikt gaat worden. Die vindt de verkeerssituatie daar te gevaarlijk en heeft een rechtszaak tegen de gemeente aangespannen. Door middel van een amendement willen de PVV, D66, GroenLinks en de oudere partij... dat de wethouder nu opnieuw met het circuit en de provincie om de tafel gaat zitten. En dan moet ze ervoor zorgen dat het hek alleen rond de Formule 1 opengaat. Maar dat wil ze niet. Tenminste, niet op deze manier. Ja, als je een democratisch besluit niet uitvoert waar de meerderheid van de raad voor is, ja, dan is dat eigenlijk gewoon hartstikke slecht. Ik vraag me daadwerkelijk af wat er moeilijk is om met dit aangenomen amendement in de zak eventjes terug te gaan naar het circuit van Luister, ik heb voor mijn beurt gesproken, ik heb iets goed gevonden uh, waarbij uh, het budgetrecht van de raad in het, uh, in het geding komt en die hebben me teruggevloten. dus we moeten iets anders gaan doen. De wethouders voelen zich niet meer gesteund door de vier partijen. Ze vragen zich nu openlijk af of ze wel door kunnen gaan in de huidige samenstelling. De vraag is hoe het nu verder moet. Dat zou schandalig zijn als die wethouders nu beslissen om af te treden. Maar voelen jullie oh. je daar dan niet, niet enigszins verantwoordelijk voor? Op de, de harde manier waarop het gespeeld wordt? Ik vind het helemaal niet hard gespeeld. Er is een amendement ingediend. Dat ik u zeg, het is een politiek instrument wat wij ter beschikking hebben als raad... om onze taken te kunnen uitvoeren. Je krijgt eigenlijk uh, de schuld in je schoenen geworpen... Zonder dat er überhaupt nog iets is gedaan. En dat, dat vind ik wel apart. Ik ben kritisch op de uitgaven van belastinggeld. Ik vind niet dat we dat cadeau moeten doen. Dat we dat moeten sponsoren aan een commerciële organisatie die daar geld mee gaat verdienen. Dan moet dat anders. En dat is wat we meegeven. Nou, dat waren Michiel Hermsen en Marco Deen. een aantal dagen geleden tegen onze collega's van Enanius. toen inderdaad de wethouders nog niet afgetreden waren. Nee, nee, nee. Maar ja, die zijn er nu dus wel afgetreden. Wat dat betreft wat Marco Deen zei, dat komt dus uit. Dus inderdaad, inderdaad dat ze toch uh, hebben besloten om uh, met z'n allen af te treden hier in Zalfvoort. En hoe het nu verder moet en gaat. Ja, als we heb daar voor, weer... Heb he? je vanmorgen nog, sorry hoor, vanmorgen <laughs> is de Haarles gezien. Nee nee, nee, nee, nee. Er stond een, uh, stond een, een stelling in waar, uh, waar mensen dan uh, op zouden kunnen uh, reageren. En wel uh, op het volgende. Even kijken hoor. Oh, waar heb ik hem staan? Even kijken. Oh ja, hier. Uh, de, stelling, uh, de nieuwe stelling. Stem op de homepage van Haarlems Dagblad. De gemeente Zandvoort moet opgaan in Haarlem. Nou, een heel verhaal daaronder. Maar goed, we zijn al voor 80% ambitiep toch bij Haarlem geïntegreerd. Ja, want ik hoorde van de week hoorde ik een ambtenaar bij collega Jaap Koper in de uitzending. Ja. Een ambtenaar vanuit Haarlem. En die dacht dus, dat, dat is echt waar hoor, die zei dat ook. Jaap, als je luistert, kan je het ook terugluisteren in je eigen uitzending. Ze zei dus van, ja, uh, hoe heet dat, Stanford Board gemeente Haarlem. Zij was echt uh, van overtuigd dat dat, uh, dat zal voor het al uh, bij de gemeente worden. Dus uh, ja. Okay. Nou, opvallend. Dus nog een klein stapje en dan is het inderdaad zover. Maar er is nu een stelling op... Uh... Ja, het Haalems Dagblad. Hè, de ja. site van het Haalems Dagblad waarop uh, je allemaal kan reageren. En uiteraard uh, willen wij dat helemaal niet. En willen wij gewoon zandpoort uh, blijven. Dus uh, geef het door aan het Haalems Dagblad. Dan weet Haarlem ook waar ze aan toe zijn. Pas. Dat we ons niet zomaar uh, gewonnen gaan geven of verloren gaan geven. De zandpoort van het strand tot stad. Ja, precies. Wij zijn zandpoorters en blijven dat. Lekere discussie over deze van uh, fruitcake en my feet won't move. Het is zeven en Dat betekent uh, tijd voor het uh, weerbericht. Het weer voor de komende dagen. Heb je goed nieuws, Albert-Jan? Nou, mag je vraag me dat over een minuut nog maar een keer. Ja, is goed. Vandaag zijn er vrij veel wolkenvelden, maar zo nu en dan, zoals ook op dit moment schijnt de zon. Later vandaag breekt steeds vaker de zon door en in totaal wordt zo'n 6 uur zon verwacht. Het blijft droog, maar toch is heel, het heel lokaal een spetterbuitje mogelijk. De wind heeft de Noordhoek verlaten en waait matig uit het westen. De temperatuur is hoger dan voorgaande dagen en stijgt vanmiddag naar 15 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder en droog. De temperatuur daalt naar een graad of 6. Morgen wordt het een fraaie dag met in totaal 9 uur zonneschijn. Let wel op de zonkracht als je tussen 12 en 3 uur van de zon wilt genieten, want die is hoog. De UV-index is 6, bijna 7. En dat betekent dat de onbeschermde lichte huid al na 10 à 15 minuten kan verbranden. Vooral landinwaarts komen ook stapelwolken voor en het blijft voornamelijk droog. Ook maandag schijnt de zon flink met in totaal 8 uren zonneschijn. In de ochtend trekken wolkenvelden over de regio, maar zeker in de middag is het zonnig. De temperatuur stijgt naar ongeveer 18 graden en daarmee boeken we weer een te, tweetal graden winst. Dinsdag schijnt de zon ook weer zo'n 9 uur. Het wordt weer een fraaie dag met een mix van zon en wolken. Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. De temperatuur loopt op dinsdag naar ongeveer 20 graden. U hoort het goed. Dan tot slot. De rest van de week blijft het droog met flink wat zon. Het wordt geleidelijk warmer met maxima oplopende tot boven de 20 graden. Hemelvaartsdag kan het zelfs 22, 22 tot 23 graden worden. Aldus Rico Schreuder. Dankjewel Albert-Jan. Dus, uh, dat zijn inderdaad uh, goede berichten. En de komende dagen wordt het smeren, smeren, smeren. En trasjes en... Ja, zo hoogt... ah, Gezellig. Zie het dat zo. Wat ook gezellig wordt, de show van vanavond. Europe Shine Light. Vandaar heel veel festival muziek vanmiddag. Zo ook deze van Frissel Sissel. Ja, dat dacht ik gehoord, hè? die Songfestival-muziek. Uh, Allemaal van die vrolijke deuntjes zijn dat, zo. Deze van uh, Frissel Sissel. 1986 de inzending voor Nederland geweest bij het Songfestival. En alles heeft een ritme, uh, jawel. Lekkere muziek vanmiddag bij Samford op zaterdag. Houd de radio aan, echt niet van muziek en informatie. Met nu Joy en Pain. ...iets wat, waaronder serious. ...en ook deze, Joy and Pain. We hebben het over Donna Ellen. Ja, het eerste uur staat daar ook een beetje... ...in het teken van het college... ...wat opgestapt is hier in Zandvoort. Albert-Jan? Nou, klopt. We gaan nog even terug naar 14 mei... ...jongstleden, want toen had... Jaap, ...onze collega Jaap Koper... ...de heer Joop Berends... ...wethouder toen nog van OPZ... ...de oudere partij Zandvoort... ...in de uitzending. En... Dat interview willen wij u ook niet onthouden. Nee, want hij was net die dag ervoor afgetreden, zeg maar. Ja. En uh, de volgende morgen belde Jaap Koperum. En uh, toen had hij, uh, jouw Beres, nog nieuws. Uh, ja, de politiek in Zandvoort. We hadden gisteren Karim Gerbali of El Gerbali van uh, GroenLinks Zandvoort. Hij was een van de, de mensen die uh, het amendement indiende. Als het gaat om de financiële verantwoording van de Formule 1. En dan bleek uiteindelijk één weggetje. Een weg, een uh, sluitingsweg. Een beetje de boosdoener uh, te zijn. Want daarmee werd het uh, lont in het kruidvat uh, gestoken. En uh, zeiden de, de wethouder... Nou, dus Wij gaan ons beraden op uh, de positie. En ineens was daar gisteravond een ontslagbrief van wethouder Berendsen. En wie hebben we aan de telefoon? Uh, een zeer benaderbare wethouder, uh, Berendsen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, want uh, het is uh, toch wel uh, hectisch geweest uh, de, de laatste dagen, heb ik uh, een beetje de indruk. Uh, ja dat, dat wil je wel zo zeggen ja. uh, ik hoor een hele echo ligt nou op. ik heb, ja dat is een hardnekkig probleem ik, uh, ik probeerde van alles aan te doen maar uh, is het zo beter uh, nee niet echt maar uh -huh. ik probeer uh, toch maar mijn verhaal dan te doen ja uh, ja het was uh, het is een uh, hectisch gebeuren natuurlijk sinds uh, afgelopen uh, voor of, uh, vorige week woensdagavond donderdagavond mm -hmm. uh, over over dit onderwerp en uh, ja um, ook in het college is er uh, veel over gesproken, veel over de doen geweest, hoe moeten we verder. Um, en ja, we zaten toch in een soort van paststelling. En ja, daar hou ik niet van. Ik vind dat er op een gegeven moment wel een keer knoven moet doorhakken. En uh, ja, uh, dat heb ik dan maar gedaan. Uh, is dat, uh... maar ik zeg er wel heel nadrukkelijk bij, wel met heel veel pijn in mijn hart. Ja. Want ik vind uh, zeker als we kijken naar uh, de tijd waar we nu in zitten... Uh -huh. ...dan zouden wij onze energie, en dat geldt zowel voor college, maar zeker ook voor de raad... ...zouden we moeten besteden aan, uh, aan zinnige dingen. Ja, uh, en die zinnige dingen is uh, bijvoorbeeld uh, hoe wij eigenlijk uh, deze uh, tijd uh, door uh, moeten komen. Dat uh, is een van de dingen natuurlijk van, ja. uh, ik, uh, we zijn als, uh, als, als college en raad zijn we natuurlijk heel ambitieus gestart. Hm. Uh, ik denk ook dat we uh, um, ja, een aantal zaken gewoon op dit moment goed aan het oppakken zijn. Hm. En we zijn er nu eigenlijk in de komende twee jaar uh, van onze zittingsperiode toch uh, ja, er eigenlijk aan bezig om, uh, om dat af te ronden. Ja. En als ik dan kijk naar mijn eigen portefeuille, dan geldt dat natuurlijk voor het duurzaam afvalbeheerplan, maar ook het mobiliteit en het verkeer gebeuren waar iedereen op zit te wachten. Ja, uh, ja nou, uh, ja, ja, u haalt het al aan inzicht van hoe uh, met het mobiliteitsplan gaat dat dan nog eigenlijk wel door? Uh, dat is aan de raad. Uh -huh. uh, het is zo van we zijn uh, heel ver gevorderd uh, ambtelijk uh, uh -huh. met alle voorbereidingen. Um, ik, had er, um, of liever zit, ik heb er mijn kaart opgezet om voor de vakantieperiode nog het een en de ander te kunnen presenteren aan de Raad. Uh -huh. En ook met de voorjaarsnota om daar geld voor, uh, voor vrij te maken. Zodat we in de tweede helft van dit jaar werkelijk stappen kunnen maken. En zeker ten aanzien van het parkeren dat we op 1 januari 2021 uh, kijken naar het vergunningssysteem dat we uh, wel stappen kunnen maken. Uh -huh. um, als dat nu allemaal niet doorgaat en uh, wordt nog heel lang gebakkeleid over van uh, in welke coalitie uh, nu verder wat, uh, wat wordt afgemaakt. Mm. En um, allerlei andere zaken die zeg maar, ja, toch om een stuk beleid vragen als uh, controversieel worden beschouwd. En dus niet opgepakt worden, ja, dan zie ik het zonder in. Ja, uh, over dat bakkeleien. Het, uh, het lijkt soms, uh, en dat, uh, dan haal ik even de woorden aan van Kees van Amstel, die ooit nog eens een keer Goedemorgens Antwoord heeft gepresenteerd. En die zei: van het, het is wel weer het dorp van Asterix en Obelix. waar we weer met uh, vissen om de oren lopen te slaan. Uh, want het politieke klimaat is nou niet echt bepaald weer om over naar huis te, te schrijven. Uh, het is uiterst jammer natuurlijk dat eigenlijk over een, uh, ja in mijn ogen toch een wat futiliteit, uh, dat het zo hoog oploopt. Uh -huh. En ik vind dat ook uh, ja, eigenlijk, ik zou zou willen zeggen beschamend, dat dat, uh, dat dat gewoon niet als uh, op een fatsoenlijke manier oplosbaar blijkt. Uh -huh. En uh, ja, op een gegeven moment dan verharden standpunten en dan uh, leidt niemand meer uh, tot, uh, tot enig compromis uh, bereid. Uh -huh. Ik heb nog mijn best gedaan om te zeggen van jongens maak er nou een motie van dan kunnen we misschien uh, dan geef je de, uh, mijn collega nog een beetje een bewegingsruimte. Uh -huh. uh, nou dat zat er gewoon niet, uh, niet in om wat voor reden dan ook. Yeah. Daar zullen de partijen ongetwijfeld weder voor gehad hebben. Hm. Um, nou, dat is niet, dat is niet gelukt. Nee. Ja, en dan uh, loopt het zo op. Ja. Um, ik wil nog een keer, of liever gezegd, ik wil wel benadrukken dat ik heb geen problemen met mijn partij. En, uh, en, en, en we zijn het erover eens dat wij het oneens zijn over van, uh, van hoe de situatie nu precies is. Ja, want dat is. Uh, naar mijn mening een heel duidelijk uh, raadsbesluit van 29 oktober. 2019, waarin uh, toestemming wordt uh, gegeven of er een besluit wordt genomen dat die weg er komt, mm -hmm. ...zonder dat daar beperkende voorwaarden aangesteld worden. Ja. En dan wordt er wel verwezen naar allerlei de zaken die dan achteraf nog gebeurd zijn... ...en, uh, en ook dat de provincie daar bezwaar tegen maakt. Nou, volgens mij is dat allemaal uh, oplosbaar en bespreekbaar, mm -hmm. maar er ligt wel een besluit. Ja. En als een uh, raad vindt van dat ze uh, toch nog eens even terug willen komen op een besluit... Waarvan ik ook zeg van, kijk het is onder stoom en tot over het water is dat allemaal tot stand gekomen. Want het moest allemaal alles rond de Formule 1 moest natuurlijk redelijk snel. Uh -huh. En ja, dan kun je best tot, uh, achteraf tot de conclusie komen van, god ben ik het daar nou wel echt mee gelukkig eens. Ja. Uh, alleen dan is wel de vraag van, hoe los je dat dan met elkaar op? En uh, uh -huh. dat is volgens mij niet de wijze waarop het nu is gegaan. Ja, uh, nog even één ding, want ik leg het toch voor. Uh, en, uh, dat staat ook te lezen op de website van de Zandvoortse krant. Uh, en net uh, ook door collega Jelme Koper al aangehaald. Wij als OPZ, dat zijn de woorden van OPZ-fractievoorzitter Peter Kramer... betreuren het ten eerste dat juist Joop Berendsen daarbij betrokken was. Want hij was ook zeer betrokken. Maar vooral ook, was hij zakelijk en door zee persoon? Juist dat laatste werd hem al, niet altijd in dank afgenomen... maar heeft ons als antwoord wel geholpen. Uh, in welk licht moet ik deze uitspraak zien? Nou, dat moet je aan Peter Kramer zeggen. Ik ben niet verantwoordelijk voor die uitspraak, Oké. Okay. Ik, uh, ik waardeer het uiteraard dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat uh, mijn partij mijn inzet uh, bijzonder waardeert. Ja. En ik moet uh, eerlijk zeggen, vanuit de reacties die ik gekregen heb, uh, is, is, uh, hoor ik dat meer. Ja. Uh, nee, ik ben geen makkelijke bestuurder. Uh, dat is ook uh, voor mijn ambtenaren, is dat af en toe denk ik wel eens lastig. Mm. Maar ik weet wel wat ik wil en ik heb wel een missie. Ja. En ik zit hier ik zeg er wel eens van, ik zit hier niet in te vangen, maar ik zit hier wel om resultaten te maken. Ja. En als dat het af en toe, uh, ja wat harder moet en harder gaat als dat ik misschien ook zelf af en toe wel eens wil, ja. dan is dat een, is een gegeven. Ik ben bijna 70 en ik ga mezelf niet meer veranderen, Jart. Nee, oké, okay. nou dat is, dat is een, een, duidelijk, een duidelijk verhaal. Dus eigenlijk moeten de mensen het dan doen met uh, wie hij is, in de, uh, achter, uh, eigenlijk achter de bestuurstafel. Dat is eigenlijk uh, wat u uh, concreet zegt. Nou ja, ik, ik, ik, ik weet wat ik wil. Mm -hmm. en, uh, en ik, ik ben uh, denk ik altijd erg duidelijk geweest, uh, daar is denk ik ook voor een gedeelte succes van, uh, van de partij aan, uh, aan te danken. De kiezers hebben dat bij de laatste verkiezingen uh, weten te waarderen en zodoende zijn wij de grootste geworden. Mm -hmm. Het ligt niet alleen aan mij hoor, het ligt natuurlijk ook aan mijn collega's die daarvoor ook in, uh, ja. in de raad zaten. Ja. Um, en als de kiezers dat niet waarderen, nou dan hebben ze over twee jaar hebben ze weer de gelegenheid om te zeggen van sorry maar het is ons niet bevallen. Ja, uh, ja. Nou, nou weet ik dat uh, de, de, de Joop Berens ook een beetje de voorman is uh, geweest van de oudere partij Zandvoort ten tijde van die verkiezingen. Een geweest uh, uh, van die partij. Ja, ja dit, dit straalt natuurlijk ook uh, van, uh, naar de partij toe af, dit, dit probleem. Toch? Of nou, zie ik dat verkeerd? Dat, dat, dat, ja, we doen uiteindelijk bepaalde kiezers dat natuurlijk. Kijk, uh -huh. Ik ondervind veel waardering eh, van, uit allerlei hoeken dat ik deze beslissing toch genomen heb. Uh -huh. uh, ja, er zijn natuurlijk ook wel kritische geluiden van, had dat nou gemoeten? Uh -huh. Ja, ik vind dat dat op een gegeven moment... Kijk, je kunt maar niet door blijven uh, gaan met geen beslissing te nemen. Uh -huh. En op het moment dat dat blijkt dat dat zo is... Uh, en laten we wel zijn, um, de VVD heeft uh, op uh, vrijdag al gezegd van jullie zijn dus nu demissionair. Uh, en er worden dan geen, geen uh, echte beslissingen genomen, ja dan moet iemand die beslissing maar een keer nemen. Hm. En, uh, en ik vond, ik, ik vond dat, dat, dat ik zover was en ik heb er echt goed over nagedacht en, um, en ja dan zeg ik op een gegeven moment van ik neem maar die beslissing. Hm. En uh, ja dat heeft nu wel tot, in ieder geval ook tot gevolg gehad dat ook de twee andere wethouders nu een ontslag hebben aangepakt. ook een ontslag hebben aangeboden? Ja. Ja. Ja, dat, ja, dat wisten we dus nu nog niet, maar dat uh, is nu eigenlijk uh, wel naar buiten, dat gaat wel naar buiten komen, dat uh, verhaal. Sorry, vanmorgen is daar in ieder geval een brief over naar de raad toegekomen. Aha, dus uh, ook bij uh, Verhey en uh, Bluis stappen op. Ja. Ja, um, ja hoe verder nu? verbaasd, maar dat je het nog niet wist. Nee, dat wist ik dus nog niet. Maar goed, dat is, dat is het leukere van, ja, ik, ik doe het even met de wethouder die zijn ontslag heeft ingediend, maar die, die wist ik dus nog niet. Maar dat is dan heel fijn dat ik dat weet. Maar wat, wat dat is meteen ook weer de volgende vraag. Hoe verder nu? Ja, de bal ligt nu bij de Raad. Ja. Um, kijk, de, er is gesuggereerd dat er een informateur moet komen die gaat kijken van um, hoe kunnen we de laatste 24 maanden nog afmaken? Hmm. Met een uh, waarschijnlijk een collegeprogramma uh, met een aantal partijen die dat collegeprogramma uit gaan voeren. En welke partijen dat zijn, dat hangt er vanaf van de onderhandelingen als ze elkaar kunnen vinden. En ja. uh, misschien komt er wel weer een, een constructie van CDA, um, VVD, OPZ, maar dan wel op basis van een collegeprogramma. Ja. Waarbij we um, Duidelijk weten van elkaar van waar we aan toe zijn. Ja. Maar misschien komt er ook wel een hele andere coalitie waar uh, misschien ook een zet uh, niet uh, aan deelneemt. Het is speculatief. En dat, dat ik ook niet terugkom, maar ah. dat, dat nogmaals, dat ligt in de handen. Oké, okay. ik uh, dank u hartelijk even voor de toelichting. En uh, ja, veel uh, sterker de komende tijd. Dank wel. Dat was uh, wethouder Joop uh, Berentje in de uitzending bij collega Jaap Koper. ZFM Live, uh, elke werkdag te ontvangen... tussen 10 en 12 uur hier in uh, Zandvoort. En dit was dus de ochtend nadat hij uh, zeg maar zijn ontslag had uh, ingediend. En bekendmaakte op de radio, Albert-Jan... dat ook de andere beide wethouders hun ja. ontslag uh, net hadden aangeboden via een uh, brief. Dus bij deze uh, demissionaire. Uh, College op dit moment hier in Zandvoort. Nou, we hebben er weer even voldoende aan gedaan, toch? Nou, eerste uur? Of wil je nog door? Nee, we krijgen nog even in het begin van het volgende uur de reactie van burgemeester Molenberg. de schriftelijke reactie van burgemeester Molenberg op het ontslag van de wethouders. En dan gaan we met ons, verder met ons programma. hè? Zo is dat. Nou, Oké, okay. <laughs> okay. nou, tweede uur uiteraard ook nog een klein stukje over dit. En dan de rest krijgen we dat. Zullen we maar zeggen. And here is uh, Skin traits. We kill you all the baby. just walking through the night. She's making money, so she smiles, but that's cruel If you knew what you think, if you knew what you was after Sometimes you wonder